Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De kapitein van het gekap cruiseschip Costa Concordia heeft huisarrest opgelegd gekregen. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten. De kapitein wordt beschuldigd van doodslag. Zeker elf mensen kwamen om het leven. Een van de overlevenden van het ongeluk, een vrouw van 30, is een achternichtje van een kelder die om het leven kwam bij de ramp met de Titanic.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 De organisatie reageert op een verklaring die de geestelijke mede heeft ondertekend... waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een ziekte is die te genezen is. Rotterdam ziet af van een extra afvalbelasting voor thuiswerkende ZZP'ers. De gemeente schrapt de heffing omdat die voor sommige bedrijven onrechtvaardig is. De heffing zou veel mensen treffen die nauwelijks afval produceren, zoals boekhouders. In het noorden van Ethiopië hebben gewapende mannen vijf buitenlandse toeristen doodgeschoten. Volgens een westerse diplomaat zijn er Duitsers onder de doden. Eén toerist wist te ontsnappen. De Ethiopische staatstelevisie meldt dat de daders Ethiopië zijn binnengekomen via buurland Eritrea. Het weer, vannacht vrij helder, met uitzondering van een smalle strook langs de kust, wordt het een paar graden onder nul. Morgen overdag eerst nog zon, maar later meer bewolking en regen, dan wordt het drie tot zes graden.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 Ik ben FM C The sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's uh, impossible. This kiss. This kiss. Unstoppable. This kiss. This kiss. Cinderella said to no Snow.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 Beliefs, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, temba! Assim você me mata, ai se eu te laat ai als je me laat gaan, als me me mata, ai, se eu te pego, ai